Dat ik leef, denk ik aan jou. Elke minuut dat ik leef, zie ik jou? Welke minuut, elke minuut, elke minuut dat ik leef, denk ik aan jou? Elke minuut dat ik leef, zie ik jou? Welke minuut, elke minuut? Een literatuur, programma vol waarheid en de menig wonder, wijsheid en de schone leringen en de reine dagkortingen. Een uur literatuur is een programma van Els van Kemenade, Maritia Witte en Ben Lone onder auspiciën van de literaire Kringoerle, technisch mogelijk gemaakt door Erik van Poppel. Aan dit uur gaan meewerken Hilda Schalk, Leon van Dam, Els van Kemenade, Maritia Witte en Ben Lone. Aan het begin van een nieuw seizoen waar we het over een andere boek gooien. We staan niet meer om kwart over acht. We staan om zeven uur, eerste maandag van de maand. En dat is deze. Ja, kan ja. niet misgaan. Kan niet misgaan, ook een beetje in een ander format. We beginnen niet met de lit literaire nieuwtjes. Die bewaren we tot het laatst, als we tijd over hebben. Als we geen tijd over hebben, dan slikken we ze maar gewoon in... in de volgende stelling, dat, dat iedereen ook kranten leest. Um, ja, Els... We Begin. hebben als eerste gast Leon van Dam. Ja. Nou, dat kwam zo. Ik zag Leon bij de Tertullia. En die had een boek bij zich van Geert Magiels. Over Paul Jansen, pionier in Pharma en in China. Nou, wat bleek mij... Ik heb even daarin gelezen en Leon weet daar natuurlijk veel meer van. Dat die Paul Jansen in 2003 al, die Geert Magiels bij zich voelde. Riep en zei, zou jij een boek willen schrijven over Janssen in China? Nou, dat wou die man heel erg graag. Na een weekje hadden ze een gesprek om de opzet te bespreken. En ja, toen was dat wel klaar. Dat was heel gelukkig, want een week later zakte Paul Janssen dood in elkaar in de lift in Rome. Maar die was bij een congres. Dus dat was, uh, dat was allemaal tragisch. Maar voor Paul Geert-Machiels was het... Eigenlijk de opzet al geregeld. En dat was heel gelukkig. En die zegt zelf. Hij maakt ook een mooie inleiding. is een citaat. Hij zegt om in China te belanden. Moet je in Turnhout vertrekken. Want daar begon Paul Janssen te pioneren. Hij is, heeft gestudeerd geneeskunde en chemie. Zijn vader was huisarts. En die had weinig ja, medicijnen tot zijn beschikking. En ook... Uh, ...had hij er weinig vertrouwen in. Dus van die opvolging van die Janssen, Paul Jansen... ...dat hij zich gestort heeft in het ontwikkelen van medicijnen... ...was dus niet zo gek. Insuline stond daar, ik was er heel verbaasd over... ...want er was al in 1940 1943 was insuline eigenlijk nog echt heel iets nieuws. En als, in dat boek las ik dus een stuk over wat er wel beschikbaar is gekomen na zeg maar 45 nou dat zijn alleen bij Janssen al hele Risse medicijnen en de enige die ik zelf daarvan kende, of kende ken ze verder niet, maar die uh, heb ik het geprobeerd? nee, dat heb ik ook, ja Imodium oh. dat heb ik wel eens oh. geprobeerd <laughs> maar Haldol niet, dat waren twee, uh, twee medicijnen in die enorme lijst die mij opviel en dat ik kende nou ja, en dat staat allemaal op dat lijstje van uitvinden. Paul Jansen en die ging op een gegeven moment naar China en daar komt Leon aan het woord. Ja, inderdaad, hij is naar China gegaan uh, omdat natuurlijk een gigantisch grote markt is, China, en uh, hij is daar uh, naartoe gegaan en men heeft uiteindelijk daar een enorme grote vestiging neergezet en um, een ja, in Xi'an, een stad midden in China... met uh, enkele honderdduizenden inwoners. En daar heeft hij dus uh, zijn uh, fabriek neergezet. En dat was toevallig dezelfde stad... waar de beelden waren gevonden, de bekende terracotta beelden. En dat is een verhaal op zich eigenlijk. Nou, dat... dan zou ik zeggen. Dat lijkt mij een mooi verhaal voor iedereen interessant... In Xi'an had de eerste keizer van China geleefd en die was daar ook begraven. En uh, op een bepaald moment, men wist helemaal niet waar die lag, men wist het echt helemaal niet. Maar was er in 1984, 1974 sorry, was er een boer aan het hakken in een stuk grond, een heuvelachtig stuk gebied. En hij hakte daar op harde stukken steen en hij dacht, god het zal toch niet zijn iets te maken hebben... met het graf van keizer Xin Dus hij gaat in de gemeente en je... stop, je gaat niet verder. Wij gaan dat verder onderzoeken. Die zijn gaan graven... en hebben wij die graafwerkzaamheden... inmiddels, dat deed je dan... duizenden beelden gevonden... van strijders... maar ook wel van paarden en koetsen en wapens. En dat was een enorme ontdekking... want dat was de bevestiging dat inderdaad... Xin Huang... Huang Di betekent de overlijdersgeen... Uh, ...keizer oh. Xin oh. ...de eerste keizer van China... ...dat hij daar begraven lag... ...en dat hij dat leger van die... Van die uh, zeg maar, er was dus een hele attente ...en een hoogculturele uh, boer... ...die dat zo dacht. Ja, oh. een, een hele verstandige boer... ...om niet rijk door te gaan hakken uh, zelf... ...maar om de gemeente te vragen... En, uh, ...kom eens kijken... En, ...en misschien is het iets waar ik beter vanaf kan blijven... ...inderdaad, hij moest er vanaf blijven... ...en dat bleek dus die enorme... ...indrukwekkende vondsten zijn van... ...ze staan er nu met een 8000, er zijn er veel meer gevonden... ...maar men heeft gewoon 8000 intacte beelden in een rij gezet... ...daar in Xi'an, overdekt ook. En ik zeg dat erbij overdekt... ...want dat is de de aanleiding geweest voor problemen. Oh, ja. de lucht. Als je per jaar een paar miljoen mensen in zo'n hal krijgt... Hè, ja, met hun vochtige adem en zo. En regenachtige jassen. Ook nog. Op een bepaald moment zijn de mensen die daar werkzaam waren... al lopende door die gangen heen... erachter gekomen dat er soms vlekjes op die beelden zaten. En als ze daar met de vinger over gingen wrijven... dan bleek dat zacht te zijn. Oei, oei, oei, oei, oei, hier moeten we verder afblijven. Gelukkig dat men, de leiding althans van het museum daar wist dat er een farmaceutisch bedrijf in Xi'an was... en dat die ook antischimmelmiddelen hadden. En dat die verstand hadden van schimmels. Maar die mensen in die fabriek zeiden onmiddellijk... ja, sorry, wij zijn alleen maar fabrikant. Wij maken alleen maar die producten. Maar dan moet je eventjes wachten... dan zullen we contact opnemen met België. Toen hebben ze in België een aantal mycologen... dus schimmeldeskundigen gestuurd. Hoe heet het? Mycologen. Mycologie is schimmelkunde. Dus die mensen zijn monsters gaan nemen van die beelden... en kwamen erachter dat er ongeveer twintig verschillende schimmels in zaten. Dus die schrokken zich dood en die dachten, oh god, wat is dat nou? Maar men heeft dus onmiddellijk uh, contact opgenomen... met het hoofdkantoor en, en hoofdvestiging in Beersen... en die hebben gezegd, van: wij kunnen natuurlijk wel antischimmelmiddelen le leveren... maar het is veel verstandiger als daar op de plek van dat museum... dat daar ook deskundige mensen komen... En een laboratorium om de zaak onder controle te houden. Dus zijn daar, de Belgische deskundigen zijn naar Cian gegaan. Hebben daar een paar mensen uitgezocht die daar wel voor in aanmerking kwamen. Die zijn in Beersen opgeleid. Teruggestuurd naar, naar Cian. En daar is een laboratoriumpje gebouwd. En waar dus die opgeleide mensen regelmatig controles doen bij die beelden en dat testen. En toen dat laboratorium, het is maar een klein laboratorium, geopend werd in 2000, toen ben ik daar ook geweest. En er is Paul Janssen toen ook bij geweest. En dat was een hele indrukwekkende ceremonie. He, niet alleen Paul Janssen en een aantal medewerkers van janssen Silach, Janssen-Farmaceutica. Ik was een van de oudere medewerkers daar. Maar ook uh, de burgemeester van Antwerpen, de gouverneur van Antwerpen, want dat was een enorme happening daar. Dus is, is dat Antwerpen? Dat is provincie Antwerpen, Oh, ja. provincie Antwerpen, ja. En dat was een, een geweldige happening die we daar hebben meegemaakt. Als VIPs waren we natuurlijk zeer welkom om daar in die, in die tentoonstelling rond te lopen. Ik ben zelfs beneden in de grotten nog geweest, waar eigenlijk nooit iemand naar komen. En daar hebben we ook nog in een bijgrotten gezien koetsen en karren en wapens, die zien de, de, de meeste bezoekers van de tentoonstelling mm. nog niet... Maar, maar de, die ook al helemaal uitgegraven. Allemaal uitgegraven. Zeg maar, wacht even. Heeft Janssen Farmaceutica nou een zalfje uh, voor die beelden ontwikkeld? Janssen had al langer een uh, enorme kennisgebied van antimicotica, van antischimmelmiddelen. Dat heeft te maken met het feit dat toen Belgisch Congo um, onafhankelijk werd, kwamen er heel veel Belgen ook wetenschappers, die kwamen terug naar het moederland... Ja, ja. en we hadden die mensen mee te maken gehad in dat land? Met, onder andere met warmziekte, met schimmelziekte. En nou, Paul Jansen vond het natuurlijk geweldig... dat dit soort deskundige mensen die uit de praktijk met die informatie konden komen... Ja, dat dat die, en toen hebben ze in een vrij korte tijd een fantastisch antimicoticum ontwikkeld... Het dak daarin, dat de dag van vandaag in de wereld een van de belangrijkste antimicotica is. En nog pasbaar, meer... Toe, toe te passen op steen. Op vo, op, maar, op dat, was, dat was op voetschimmel. Ik had het voor blaren in mijn Ja, mond. ook. Maar myconazol <laughs> ook voor voetschimmel. Nee, maar, maar Steenbeelden. beelden. Ja, maar ook allerlei andere uh, antischimmelmiddelen, die ook op stenen beelden. Want het gaat erom of die stof werkzaam op die schimmel die daar op, die, op dat beeld zit. Ja. Op dat beeld, ja, niet ja. in, maar op dat beeld zit. Waar die ook zit. Topicaal, dus ja. op de plaats zelf, uh, heeft die een antimicotische een, een schimmeldodende werking. En uh, juist omdat er zoveel een hele range van antimicotica uh, zijn ontwikkeld, heeft men de hele zaak onder controle. Kunnen houden en moet men onder controle blijven houden. Want zolang daar maar miljoenen mensen in die ruimte blijven rondlopen. is het te ver, uh, verwachten dat er nog ja, dat dat regelmatig. Wel terugkomt. En dat is dus, je zou kunnen zeggen, het klinkt pretentieus. dat die antimicotica en de firma die dat heeft geleverd. dat die eigenlijk die beelden dat een, het hebben. gered hebben. Want het is een, ja, jullie weten het, een heel indrukwekkende. Ja, uh, is dat een zachte steen waar, waar die beelden uit gemaakt zijn? Ja, niet echt. Het is natuurlijk ja, het is geen keiharde steen, maar zacht genoeg kennelijk om schimmels te kunnen... Die hebben. zouden ja, dat zo, beeld ja. kunnen aantasten ja, ja, en, en ja, kapot ja. maken. En juist die oppervlakte, hè, en dat is het meest zichtbare. Hè. Gelukkig maar, ja. en, want als het helemaal binnenin zat, dan rolt het van binnenuit. Ja. Ja, ik zou me kunnen voorstellen dat je daar een enorme glazen koepel overheen zet. Ofzo. Het is gebeurd, hè. Oké, okay. oh, dat is wel dus gebeurd, maar dat is niet afdoende geweest. Nee, maar dat, dat houdt juist weer een heleboel uh, vocht van binnen. binnen. Ja, ja. oké. Okay. Nee, ik kan me voorstellen, als je dat uh, helemaal afsluit en je gaat dan uh, maatregelen. Ja, ja. en dan de mensen er alleen maar. de mensen mogen nog steeds omheen lopen. Of ja, je mag er contact. niet in. Je mag niet in die nee, groeven. Nee. Hè? Het is dus zo dat je. Ik ben er toevallig wel een keer bij geweest. Maar je loopt uh, langs die groeven en dan kun je die indrukwekkende beelden ja. bekijken. Ja. En dus het klinkt pretentieus, maar we kunnen toch zeggen dat dankzij die antimicotica van Janssen, dat die uh, de, uh, toch die beelden voor een belangrijk deel gered hebben. En dat men dat ook nu voortdurend onder controle kan houden. En dat is, uh, ja, daar ja, ben Ja, dat is natuurlijk helemaal. Was het, het voor het eerst doen. dat dat... Uh, dat soort uh, zalfjes op, op stenen werden toegepast? Dat weet ik niet, uh, maar als je dus die uh, medewerkers van Janssen, die laboranten van Janssen die daar geweest zijn, die hebben 16 tot 18 verschillende, sommigen zeggen zelfs 20 verschillende schimmels. Nou, die nemen ze mee naar Beersen, naar hmm. België, en gaan dan uh, die, uh, uh, ja testen, die gaan ze bekijken. Hoe groeien die? Hoe hard groeien die? Onder welke omstandigheden groeien die het beste? En hoe kunnen we die met antimicotica, met antischimmelmiddelen, ja. uh, doden, onder controle? En dat is dus gelukt. Over een andere vraag. Uh, ja. Op andere stenen, op kathedralen, op weer van, hele... Ja. kwetsbare gebouwen, wordt daar ook uh, dat soort... Uh... Ik weet daar te weinig van, maar ik heb wel ooit gehoord dat men dat, uh, toen men dat eenmaal gehoord had, dat men ook daar uh, af en toe uh, ingegrepen heeft met die middelen. Oh ja. Ja. ja. Dat is niet onlogisch natuurlijk, hè? Nee. nee. Maar China was daar natuurlijk heel blij mee. Ja, want dat was... En wat ik uh, ook yeah. nog las in dat boek, is dat ene Joost Horsten, ja. ik weet verder niks van de man, maar dat las ik, dat er ook nog een hele... <coughs> Was er, die was, Paul Jansen, alles geëerd, geëerd. Jullie met een hele delegatie. Ja. Maar dat toen die opstand is gekomen op het uh, Chinamenplein. Dat toen ineens, hoepeké er een heleboel uh, afgesneden werd eigenlijk. Van de lollige vriendschap. Maar ja, die hadden natuurlijk al wel daar dat laboratorium. <coughs> en dat de Joost Horsten, mm -hmm. die daar heel veel gedaan heeft kennelijk. Ja. Heb jij die man ook gekend? Ik heb hem ooit gekend, maar ik kan me nu niet goed meer herinneren. Nee, is nee, dat is te, te, dus te lang geleden. geleden ja. Want die kreeg toen ook nog een Friendship Award. Dat had die burgemeester ja. of weet ik, wie daar in China nog voor elkaar gekregen. Okay. Want toen is er kennelijk even een verkoeling geweest. Tussen ja. Janssen Pharmaceutica en uh, hoe heet het? De en de Chinese beelden. Maar daar heb ik toen ik daar was. In ieder geval een wijnfragment. Want ja, we ja, werden ja, met vlaggenwimpel verwelkomd. En dat begrijp ik ook wel. Want ze zijn daar in Xi'an natuurlijk vreselijk trots op. En als die dan die beelden tot op zich hoogte gered worden. Of ja, kun je toch wel zeggen. Door uh, zo'n bedrijf dat daar ook in Xi'an gevestigd is. Dan zijn ze daar best wel trots op natuurlijk. Ja. En hoe lang zijn jullie daar toen geweest met je delegatie? Een week. Een week. Maar we hebben heel veel van uh, Xi'an, maar ook van China verder uh, gezien. Onder andere, dat is misschien wel interessant om te vermelden. Die Xin Xi'uan Di, dat is uh, de man hè, die dus die... Ja, je moet er ook bedenken dat die, acht, die die misschien veel meer dan 8 dan tienduizend beelden, dat dat ook mensenlevens heeft gekost. Hè? Daar heb ik over gehoord dat het een, ja, het was een hele strenge vorst Maar het was ook de man die, die een heleboel vernieuwing heeft, de taal. Hij is ook de man die de aanzet heeft gegeven tot de Chinese muur. Oh. Ook dat is een van zijn initiatieven. Daar ben ik ook geweest. En dat is, nou ja, jullie hebben die beelden ongetwijfeld gezien. Ik heb ze in assen gezien. Die, die Chinese muur. Nee, nee ja, die, de beelden. De beelden, de beelden, beelden sorry. De, muur. de beelden van de Chinese muur. Nee, de beelden die ja, waren... Indrukwekkend. Als je daar, ik heb daar op een gegeven moment, ben ik wat langer, de rest ging al naar beneden. Ik ben eens alleen even achtergebleven en heb dan gezien, links en rechts kijkend, wat een eindeloos traject dat is, die muur. En je staat daar en je kijkt op een stuk China en als je aan de andere kant kijkt, dan kijk je op Mongolië. Maar het is een heel indrukwekkend. Ook dat is... Het werk van Xinji Huangdi. Mm -hmm. ja. mm -hmm. Dus het is echt een, een heel groot, groot vorst. beroemd vorst geweest. Ja. ja. ja. Die is gelukkig. En het Terracotta-leger is een, een, een, een trekpleister voor toeristen daar. Ja. Uh, Ik denk dat bijna elk reisbureau dat een reis boekt naar China, als het niet alleen heen. naar Beijing is, hè, Peking, dan uh, bijna altijd ook naar uh, de Terracotta-leger. Ja. Ja. Overigens, even een. een zij sprongetje nog. Jansen heeft nog iets gered in China. China. De, die beestjes, die prachtige beertjes. Panda beertjes. Panda beertjes. Die daar in de bergen uh, zitten. Die uh, zijn het uitsterven. Ja. En ze hebben daar enorm veel problemen mee. En wat hebben ze nu gedaan? Ze hebben een midden in Chengdu, of in de berg bij Chengdu, hebben ze dus een laboratorium ook... En daar worden dus die dieren, die jonge dieren worden beschermd. En hoe komen ze nou aan die beschermingsmaterialen? In Belgische ziekenhuizen zijn ze allemaal van die, uh, uh, ja waar ze baby's dan in bewaren, in couveusjes, hebben ze daar gevonden, ziekenhuizen, oude afgedankte couveusjes. <laughs> ja, ja. En die zijn nu allemaal naar Chengdu gebracht om de jonge pandabeertjes, om die daarin groot te brengen totdat ze eindelijk mans genoeg zijn om zelf te eten en te drinken. Dus Jans heeft ook nog impact gehad op het be bewaren van de prachtige, no. wat zijn schitterende beertjes. Nou, de dat heb je misschien gisteren gezien Denk in, in uh, zomeravondgasten. Die pandabeertjes? Ja. Ja, ja, die heb ik gezien. Oh, het was, uh, twee mensen die als pandabeer waren verkleed. Zorgen van die pannen ja. pannenbeeren zijn er erg lui. Ja. Dus die doen zelf veel weinig om zich aan voor te planten enzovoort enzovoort. Ik heb daar rondgelopen en ik zag ze daar in de boom bananen zitten eten. Ze doen geen moer. Ze zijn vreselijk nee. lui ja. en verzorgen hun jongen ook heel slecht. Ja. En dat is de reden waarom men dus gekozen heeft voor die couveuses. Om die jonge beestjes in ieder geval uh, zo ver te brengen dat ze dan losgelaten kunnen worden in de oh, bergen ja. Ja, en dan vervolgens worden die, zijn die ook te lui om te paren. Nee. Het <laughs> helpt allemaal niet Maar het Maris was ja. heel mooi, die verzorgers die hadden om zijn liefdevol te ja. benaderen... hadden ze een pandaberenpak aan. Ja, ik heb het gezien. Heb je het gezien? Prachtig. Ja, dat, was heel heel was ja. Ja. dat was wel heel geestig. Dat was wel heel ontroerend. Dus Jansen die moet heel veel... Uh, hoe heet het? Geëerd worden in China. Voor ja, de pandaberen uh, ja. met zijn couveuses. Zeker. Maar dat is, neem ik aan, een element. Een belangrijk element in het boek van uh, Geert, Magiels. Magiels, ja, ja. Geert Magiels, de, de, de pionier de, de, in de farma beelden, en in China, niet de couveuses en de pandaberen. Dat is een apart verhaal. Het is echt een heel aardig boek om. Ja. Ja, nee, ik, ik zou me kunnen voorstellen dat als je farma en China in één, woord, in één zin ziet, mm -hmm. dat je denkt uh, van God, ze zijn daar misschien ook naartoe gegaan om de Chinese kruiden die zo, bla, uh, zo nee. bekend zijn geworden. In, nee, in, uh, het is een Typisch kenmerk van Janssen Farmaceutica, dat is een bedrijf dat met het uitdenken van nieuwe stoffen, synthetische stoffen maken, die farmacologisch in dierproeven testen. En wanneer ze veilig genoeg bevonden zijn uh, in klinisch onderzoek te testen, er zijn dus geen natuurgeneesmiddelen. Oh, nee, het dat is doen ze helemaal puur niet. Puur elk middel dat uit de Janssen research komt, is een synthetisch. Uh, nee, ja, ja. Synthetische, stof. synthetische stof. En dan kun je dan maar het beste eerst op steen uitproberen, lijkt mij. <laughs> nou, als je al een me. Ja, oh. Ze hadden al een antimicotica, myconazol, dat was het, het meest bekende daarin. Ja. Ze hadden een hele reeks van, nou, ja. uh, van die okay. middelen. Dat geldt ook voor planten en uh, gewassen. Die hebben ze ook. Ja. En daarom uh, hebben ze dus onmiddellijk uh, Janssen gevonden als een mogelijke redder van die beelden. ...hetgeen in de praktijk ook bleek waar te zijn. Nou, geweldig. Het is een heel leuk verhaal van jou. Hartelijk dank daarvoor. Graag gedaan. Ik heb in het boek hele stukjes zitten lezen. Ik vond het heel leuk. Ja, het is, het, echt, het is een... echt, echt heel leuk om daar zo wat van te weten. Het is echt een genie die Pallianse. Ja. Ik heb hem dus uh, gekend. en Het is heel knap dat hij dus op een gegeven moment... ...zijn eigen gang is gegaan. Want Misschien, ik weet niet of er nog tijd voor is om het even te vermelden. Zijn vader was huisarts in Turnhout... Ja. En die had er naast een praktijk ook een fabrieksje. Ja. Zoals ze dan in, in België zeggen. Ja, hadden... Een fabriekje van, van stoffen die uit Hongarije kwamen. En zo'n Paul. Die had scheikunde gestudeerd. Die, die vond dat niks. Je moet zelf met nieuwe ideeën komen. Toen was hij in militaire dienst. Als ja, legerarts in Keulen. En dan zat een hele knap farmacoloog. En daar is hij s'avonds bijlezen gaan nemen. Ja. En, en daar heeft hij dus het vak geleerd. Van farmacologen uh, van ook. Niet alleen arts, maar ook van farmacologen. En dat is, de, uh, dat is het begin de van, van, van, van zijn research. Ik ja, is een dat we vanavond over te Belgische... Ja, nou, dat Neen is uh, hebben, een mooie rooie Want die Leo Bakeland uh, is natuurlijk uh, een van hetzelfde laken en pak. Ja, we zitten wel op een <laughs> mooi thema hier. Ja. Nou, Leon. Uh, ja, heel erg dank. Graag dank gedaan. Voor jouw, en dan nou uh, krijgen ortreden. we boven Gent Rijst van mm. Erik. Want... Onze volgende gast is oorspronkelijk afkomstig uit Gent. Zij moet. Uh, luister jij nog mee? Ja, ik luister even mee. Dan mag jij op deze stoel zitten. Dan mag heel daar hier zitten. Oh, dat is okay, is nee, ga jij nog op deze? Stoel zitten, want deze, daar moet je een beetje voor... Dat wel vond zijn wil van het verleden. Somber en grof, steeds stom en dood, keer daar de rust op van heer. Maar soms er wilt, en in slapschilp zijn bronzen stemmen, door de steden, trilt in uw graf, hemse helden, gij anioens, gij Artevelde, mijn naam nee, is Roerland, kleppenbrand, luid een luide storm in Vlaanderenland. Nog één koppletje. Nee, het is, nee het is afgelopen. Nou, we ontvangen Hilda Hilda Schalk voor de tweede derde keer. Tweede keer. Tweede keer. De eerste keer voor Duizendkind. kind. En nu voor De Grote Droom. Tweede, de Grote Droom van Leo Bakkeland. Afgelopen vrijdag gepresenteerd in een hele geanimeerde, feestelijke, prettige uh, presentatie in Hilvaria Studio's. Was een geweldige avond hè? Ja, mijn kleinkinderen willen daar dan bij zijn. En daar geniet ik dan dubbel van. Hè. Um, ja, tuurlijk. Ook als ze maar een klein beetje muziek uh, geleerd hebben... willen ze toch laten horen aan oma hoe belangrijk ze het vinden... En mijn man, Bob Duifstein, heeft ook altijd een gedicht klaar... waarin hij de zaak nog een keertje op scherp zet. Dat is altijd heel leuk. Ja, dat was dan... Jouw uh, jongste kleinkind speelde na vier gitaarlessen... O, oh, McDonald's had a farm. Ja, ja, omdat dat uh, in het boek... In, in het boek staat had, het ook, wordt ja. het gezongen. En daarom vond ze het <laughs> zo uh, grappig om dat ook te spelen. Omdat Céline Bakland. Um, in Gent verbleef met haar baby... en zij wilde dat kind blijkbaar toch al iets meegeven... van een Amerikaans gevoel. En dan zong ze voor dat kind... Old MacDonald had a farm... En het kleinkind van mij hoorde dat en die had net een gitaar gekregen en die wilde dat leren spelen. Oh, dat Meteen. was de volgorde, het was ja. geen toeval dat dat, dat nee, het eerste nee. liedje was. Nee, nee. nee. Oh, nee. <laughs> ja, je bent in de literaire kring geweest, uh, ook om al te vertellen over uh, waar je toen mee bezig was. Dat ja, grote dat project, uh, Leo ja. Bakenland. Ja. Je hebt het uh, toch nog vrij snel uh, allemaal uh, afgerond... Want wanneer was dat weer? Het is, is twee jaar geleden, twee jaar geleden. dat uh, ik uh, het andere boek klaar had. Ik was toen wel al begonnen met uh, wat onderzoek, maar ik stond uh, onder druk. Want in 2013 is het 150 jaar geleden dat Leo Baakland is geboren. En ik had een contract met de uitgeverij dat dan het boek moest klaar zijn. Oh, dat werd mij niet duidelijk waarom dat, uh, daar een, een deadline lag. Ja, maar, maar dat is dus de achtergrond. Ja, ja dat ja. ik moest opschieten. En uh, je hebt het al tijdens de boekpresentatie gehoord. Ik heb zoveel materiaal moeten doornemen. 61 dagboeken en honderden brieven in Washington... waar we foto's van gemaakt hebben. Dus er zijn duizend foto's en meer uh, tussen de duizend en tweeduizend, denk ik... op mijn computer nakijken, plus alle literatuur... Dat is dag- en nachtwerk ja, geweest. Ja, ik zou graag het ongelofelijk. Toen ik dat hoorde vrijdag, ja. dat ik ook al En dat in het Engels en dat in het geschreven Engels. En Frans, de brieven. En het ja, is niet. heb een minder groot probleem zijn. Of, uh... Uh, nee, dat klopt ook. Ja. En ook een, een aantal Duitse en uiteraard ook Vlaamse brieven. Hmm. Maar het ging er mij om dat ik. Um, keuzes moest maken. Een biografie, het is weliswaar wel een biografisch roman. Je moet je gegevens uit je bronnen halen. En er was zoveel bronnenmateriaal... dat je uh, keuzes moet maken. En ik heb keuzes gemaakt... Uh, enerzijds om de geschiedenis weer te geven... het verloop van de geschiedenis... waarin hij en zijn gezin heeft geleefd... En anderzijds bijzonder bronnenmateriaal, of om zijn karakter te kenschetsen, of de situaties. En dat heb ik allemaal in lange lijsten gezet. En het voordeel van zo'n biografische roman is, je hoeft geen plot te verzinnen, er ligt voor je. Ja, dat was heerlijk. <lacht> het was echt heerlijk, dat was één ja. van de he hele ja, maar prettige uit, dingen. zo zoveel materiaal keuzes maken lijkt me wel heel erg ja, moeilijk. Dat... Zijn natuurlijk, ik kan me voorstellen dat je begint te lezen en dat je, dat je eigenlijk op één pagina al tien aantekeningen maakt. Dan dat lijkt me leuk, dat is interessant. En op een gegeven moment kom je erachter, dat kan ik zo niet blijven doen. Want dan, dan moet ik een, een boek van een paar duizend bladzijden schrijven. Ja. Um, de eerste literatuur en bronnen heb ik inderdaad zeer uitgebreid alles genoteerd. Op van paar bladzijden, pagina, waar het stond. Maar na een tijd merk je dat dat werkt zo niet. Dus toen ben ik met steekwoorden gaan werken. Als ik dan een brief las, dan stond daar bijvoorbeeld op, gaat over Voor de geld. Uh, Hilda laat ons een kopie zien van een brief. Ja, dat is dan een brief, dan staat daar. <laughs> met, met, met aantekeningen. Ja. In. En dan staan daar um, uh, steekwoorden op over geld. Aan moeder en aan zijn fabriekje. En over verzoeken om hulp om naar de Verenigde Staten te kunnen immigreren. Dus zo heb ik dat dan gedaan en ook zo in mijn lijsten gezet. En toen ik die lijsten zag, zag ik dat sommige thema's zeer regelmatig terugkwamen. Bijvoorbeeld verzoeken om geld. Of um, als hij daar woonde, um, problemen over het huis. Weer ruzie over het huis, nog een keer ruzie over het huis... En dan denk je, ja, dat zijn toch thema's die terugkomen. Daar kun je niet omheen. Als ik bijvoorbeeld zag dat hij ruzie had met de buren over zijn honden. Nou, dan dacht ik, nou, dat is niet Laat zo belangrijk. Laat dat maar <laughs> ja, zitten. Ja, ja. En zo um, gebruik je dus je bronnenmateriaal. En dan zie je ineens, daar is een prachtig materiaal. Om een kun je zo in inleven, dat wordt een scène. En dan... De dialogen uiteraard en de omstandigheden, daar kon ik mijn um, fantasie bij gebruiken. Mm -hmm. ja. En vandaar dat het een roman is. Ik, het, ja. het zijn geen letterlijke dialogen, het zijn ook geen letterlijke citaten. Het zijn gegevens die ik vertaald heb in een roman. Het is een roman, daar ging het eventjes over. Daar had de uitgever mee geworsteld, is het een biografie, is het een roman. Ja. Ja. Jij zegt een biografische roman. Ja. Uh, zou je ook kunnen zeggen, het is, een, uh, het is toch een biografie zonder de voetnoten en, en uh, zonder de, de, de ballast. Uh. Maar ik heb met opzet niet geciteerd. Want ik denk, dan is de vorm van plagiaat. Dus vandaar mijn steekwoorden. Ik weet, het gaat daarover. En uh, bijvoorbeeld over gelukkig zijn en niet perfect gelukkig zijn. Dan heb ik daar zelf zinnen ...en dialogen van gemaakt... ...zonder letterlijk te citeren. Je citeert nergens. Ook uit de brieven niet, hè? heb je ook geen letterlijke nee. citaten genomen? Nee, hooguit een woord. Als zij ja. haar uh, uh, baby Kikin noemt... Mm -hmm. ...zij is Franstalig, de moeder... De, de vrouw waar Leo mee getrouwd is, is Franstalig. maar zoek toch naar Vlaamse woorden. Nou, Kikin vond ik kindje dus, vond ik een heel leuk uh, woord. Dat heb ik gebruikt en ik denk dat ik tussen aanhalingstekens gezet heb. Voor de rest heb ik geen aanhalingstekens nee. gebruikt om niet de indruk te wekken dat ik iets citeer uit een bron of uit literatuur. Mm -hmm. Ja, dat is dus ook een argument te meer voor jou om te zeggen het is een roman, het is geen biografie. Ja. ja, je leest ja. het wel voor een groot gedeelte als een biografie, hè? Ik, uh, ik, ik, ik, uh, Er komt nogal regelmatig terug dat je de, de vrouw van Leo, eigenlijk een, een, een, een, een heel jong meisje nog als ze trouwt, dat ze dus ook ongelooflijk verstandige en aardige dingen zegt. Ja. En, uh, maar dat, dat, dat, datgene wat daarvan in jouw boek terecht is gekomen... is niet een letterlijke weergave. van. Uh, maar je kunt wel concluderen dat het een verstandig meisje is geweest. Zeker voor haar leeftijd. Oh, absoluut. Ze had uh, een mengeling. Het zijn allebei tegenstrijdige figuren, maar zij ook. Aan de ene kant heeft ze iets naïefs, iets spontaans. Ze, ze praat te veel naar zijn zin, ze is te kinderlijk. Daar maakt haar ook verwijten over. Maar aan de andere kant is ze zo wijs. En ik denk dat dat voor een deel komt doordat in het huwelijk van haar vader en haar moeder het zo slecht ging en dat zij de bemiddelende rol heeft proberen te spelen um, als het over het geluk heeft dan zegt ze, je moet niet perfecte geluk nastreven, want dan ga gaat teleurgesteld worden en dan denk ik, god ja. een jong meisje dat ja. zoiets zit ja. dan, um, en dan denk ik, misschien ik heb daar geen verklaringen bij geplakt want dan ben je aan het ...te veel aan het interpreteren. Ik geef uh, de omstandigheden weer... ...en de, ik zoek uh, woorden die bij de brieven passen... ...maar ik probeer geen verklaringen te geven. Ze dus ze ze uitdrukkelijk zelf geven. Maar was het uh, niet, heel, uh, niet heel moeilijk om niet te citeren? Want als daar die, die redacteur zegt dat het zulke sublieme brieven zijn... Klopt ook, klopt ook. Het was heel lastig en daarom vond ik mijn methode best handig. Kijk, ik genoot om haar ervan om haar brieven te lezen. Ja. Ze zijn zo mooi geschreven in het Frans. Maar ik denk, ik ga niet in de verleiding komen. Ik neem het niet over. Uh, ik heb mijn eigen stijl en daar houd ik me aan. Ja. ja. Maar ik heb wel eens gedacht: ach wat zou het mooi zijn om de brieven alleen uit te geven? Ja, ja, ja een brievenboek. Ja. Ja, ja. Maar er zijn de brieven zowel van uh, um, Leo. Leo en Céline. Ja, ja maar er zijn ook brieven van de moeder van Leo of ja, de moeder van Celine, ja, ja, en de zussen en ja, ja, de zwager. Die zijn ook altijd bewaard gebleven. Sommigen, het, het sommigen. Avond, het ja. huis is uh, uh, uh, uh, in brand uh, gegaan waar mm. ze woonde in Jonkers. Maar Leo had de brieven van Céline, hij had er veel gekregen toen, hij, toen zij alleen uh, zat in Gent. Zij schreef mekaar dagelijks... en per week verstuurde ze het per boot. En hij heeft al die brieven van haar bewaard. Er zijn er van hem ook bewaard. Maar hij bewaarde ze in een speciale doos. En op het eind van zijn leven... als hij zich heel alleen voelt... gaat hij die brieven weer lezen. Zo mooi vond hij ze. En het huis in Jonkers is in brand gegaan. Maar ze hadden ook een huis in Miami... En daar lagen haar brieven. Dus die zijn bijna allemaal bewaard. En het mooie is dat zij in haar brieven telkens verwijst naar de brieven die hij geschreven ja, heeft, ja. Ja, wat ja. daarin. Zodoende wij toch wat ja. veel ja, ja. uit. Hij was natuurlijk vaak wel heel bot uh, <lacht> tegen haar. <lacht> <lacht> en dan, uh, tenminste zoals het in jouw boek staat, en dat zal in werkelijkheid waarschijnlijk ook wel voor een groot het geval. Dan reageert zij daar altijd eigenlijk heel begrijp, begripvol op. Ja. En in plaats dat ze even flink tegen hem schuilt, van wat heb je... Wat dat lever je me nou? <laughs> dat je nu te vertellen. Om even ja. bij het begin te beginnen. Ja. Leo Bakeland, een Gentenaar. Correct. Erg slim? Zeer intellectueel, ja. ja. ja. Zeer en intelligent. Hoe, hoe kwam hij daartoe om uitvinder te worden? Want hij is begonnen met het Velox-papier, heb ik begrepen, hè? Uh, eerst nog uh, fotografieplaten, uh, uh, fotoplaten. Hij, Was hij fotograaf? Amateur. Dat, amateur. Um, hij, hij dweepte met uh, Benjamin Franklin en Edison. Edison had dan al een grote naam. Um, hij mocht van zijn moeder studeren, van zijn vader niet. Hij moest leren lezen en schrijven, bleek een heel intelligent kind te zijn... En hij wilde naar dat te nemen. Zijn vader wilde dat hij stielman werd, schoenmaker, net als zijn vader. En zijn moeder schipperde en liet hem voor een deel naar dat te gaan. En voor zijn vader, om die plezier, ging hij naar een technische school. En dat is. Echt zeer belangrijk geworden voor hem. Daar werden de eerste fotografiecursussen gegeven. Mm -hmm. En niet door de minst, maar groot fotograaf. Gent dat de grote naam. Dus daar is hij met fotografie in aanraking gekomen. En na de technische school is hij naar de universiteit gegaan. Maar het was werkelijk een, een wonder. Iemand. Zo intelligent. Hij begint meteen met uitvindingen, fotografieplaten. Met een vriend zet een fabriekje op, dat gaat failliet. En dat heeft hem heel dwars gezeten, want hij dacht, ik word ook rijk. En toen dacht hij, heeft hij zich voorbereid om die fotografieplaten in Amerika te kunnen verkopen. Hij heeft zich echt op voorbereid. Men zegt wel dat hij het alleen als huwelijksreis heeft gedaan, die reis naar Amerika, maar... De voorbereidingen die hij trof gaven duidelijk aan dat hij daar wilde blijven. Het was zijn land, hij vond België niks, hij vond de Gentenaren niks. Hij schrijft naar zijn Gentse vrienden. Het zijn allemaal imbecilen in Gent en in België, ja, ja. maar het bleven zijn vrienden, hoor. Ja. onvoorstelbaar. En zijn vrouw, de dochter van uh, zijn professor, gaat mee en die denkt dat het een huwelijksreis is, maar hij wil daar blijven. En dan komen ze in de diepste, diepste armoede. Niemand geïnteresseerd in zijn fotografieplaten, niemand geïnteresseerd in zijn papier, fotopapier. En dan komt zij terug naar Gent en dan begint die prachtige correspondentie. Ja, ja. Ja, ja. En dan vindt hij toch nog aftrek voor zijn veloxpapier. Te lange lessen. Ja, ja, ja. Die heeft ja, heel veel nou, Eigenlijk gekocht. is hij al vanaf zijn 37e of 35e of zo, is hij al een goede doen. Hij heeft natuurlijk een, een x aantal jaren gehad dat hij werkelijk I, I, uh, alleen maar yeah. schulden maakte en yeah. heel beroerd was. Hij kwam daaraan en dat was net een, een, een crisisperiode in Amerika: dat het, uh, uh, uh, de geld en de, de goudstandaard, zilver en goudstandaard ruzie, de goudstandaard won het, al de boeren zaten met zilver, die mochten dat gaan inruilen, de Silver Purchase Act, gaan inruilen en mochten ze dan weer verzilveren in goud. En dat is zo massaal geweest, dat de banken geen goud meer hadden en de overheid niet. En toch riskeert Leo Bakeland het op dat moment om een bedrijf te beginnen met een paar vrienden. En het wordt nog succesvol ook. Mm -hmm. Hoe kwam die aan dat bakeliet nee, idee? Um, er was uh, uh, volop gebr uh, gebruik van elektriciteit en ze zochten materiaal om te isoleren, aan de ene kant. Aan de andere kant waren er biljartballen, er uh, was ivoor en er werden harsen gebruikt. Die, die werden voornamelijk gemaakt van shellac, dat is van een kever, shellac, en dat beest raakte uitgestorven. Dus in heel de wereld zocht men naar een kunsthars. En Duitsland was het verst daarin. Hij ging ook altijd naar Duitsland om daar te gaan studeren. En uh, hij heeft daar heel lang op gestudeerd. En doordat hij fenol uh, en formaldehyde niet alleen gewoon mengde, zoals men gebruikelijk was, maar onder druk zette en onder grote hitte, kwam hij aan een nieuw hars wat vloeibaar kon gebruikt worden. En in en Nadien keihard werd en hij noemde het de steen, Litos, van Bakeland, Bakkeliet. Mm -hmm, mm -hmm. Dat is zo succesvol geworden. Want er was vraag over de hele wereld naar dat kunsthaars. En dat blijkt ook uit het feit dat er dezelfde tijd, de dag nadien, nadat hij een, een uh, patent heeft aangevraagd, in Engeland ook een verzoek ligt van een patent. In Duitsland lag ook verzoek, lagen ook verzoeken om patenten. En dan krijg je die strijd. Een enorme strijd, hè? Ja. ja. Maar hij was. Echt, ik, ik moet zeggen, sociaal, hij had zijn mankementen. Maar hij is zo slim, als er iemand zat die ook iets dergelijks had uitgevonden. En hij won de rechtszaak, ging hij naar die man toe en zei, zullen we samenwerken? En hij maakte hem directeur van de Duitse fabriek. Oh, van ja, ja, ja, ja. En de Netjes. andere in Engeland. En zo heeft hij een netwerk van vrienden ja, en van bakeliet opgebouwd. Ja. Ik moet zeggen, hij... Had zijn egoïstische trekken. Maar ik denk dat dat bijna niet anders kon. Als je zo druk continu met je hoofd bezig ja. was. En dan ook nog een bedrijf erbij. Dat je mm, mm, ja, niet veel ik... ruimte voor je gezin had. Maar je nee, zo vriend Ja, dat kan zeggen. me heel goed voorstellen. Ja. Maar het is wel jammer als je dat je vrouw verwijt vervolgens. Ja, was Zij... je ook niks aan doen. Hè? Nee, nee. Maar je kan me heel goed voorstellen. Je hebt mensen met, met zoveel ideeën. Ja, die ja, je zoveel ja. willen presteren ja. in de wereld. Dat dat... Wat hem dan erg tegenval viel, was dat hij niet net als Edison in het begin zijn patenten kon verkopen aan in industrieën, en oh. dat hij een bakkeliet maakte en dat hij daar geld voor kreeg. Ze vonden het in te ingewikkeld. En toen werd hij gedwongen om zelf ondernemer te worden. En dat is hem zeer zwaar gevallen. Ja. En dat is zo zwaar op zijn hoofd en op zijn lijf blijven zitten... dat hij daar niet vriendelijker door geworden is. Mm. Ja, hij werd gedwongen natuurlijk Schacht dat te doen uit. waar hij... Mm. Helemaal geen zin nee, in heeft. Nee, maar wat, wat, dat, dat wil. Hè? Waarom is het product eigenlijk op een gegeven moment... Uh, ...obsoleet geworden. Was het nodig? Wordt het misschien toch nog geproduceerd? Het, wordt, het schijnt dat het nog gebruikt wordt in de vliegtuigindustrie. Het kon een enorme druk weerstaan. Ik denk altijd, het is zo broos, maar blijkbaar kan het enorme hitte en uh, druk weerstaan. Vandaar dat het onmiddellijk als remonderdeel uh, gebruikt werd... In de, de, de, de treinen. Dus het wordt nog wel gebruikt, het wordt en nog wel nu geproduceerd. weet ik het niet, wel wordt Ja geproduceerd. Ja, ja. Ja. Ja, en verbeterde materialen, ja. Materialen, ja, ja. Je ziet uh, nog veel patenten, uh, nieuwe patenten, waarin toch weer naar het patent van hem verwezen wordt, van Bakkeliet. Dus dat ze daar iets mee verder doen, ja. Ja, ja. Maar het is een uh, fantastische uitvinding geweest, hè. Hebben ja, hij en is... zijn vrouw maar één kind gekregen? Um, het dochtertje dat geboren is in Gent, dat is eigenlijk tragisch. Zij gaat naar Gent om te bevallen omdat ze in New York vindt dat er te veel doden vallen. Ook met de hitte te veel armoede. Dat kind uh, is twee jaar en ze gaan terug naar Amerika. Haar man leent geld dat ze eindelijk weer bij hem kan zijn. En het wordt net iets beter dat, ze in, dat hij een fabriek heeft samen met anderen. Ze kunnen in een ander huis gaan wonen. Um, en zij had gezegd, dat schrijft ze ook in haar brieven, niet eerder een nieuw kind als er geen geld is. Schrijf ze niet één keer, maar tig keer, dus er is geld. En er komt een jongetje, dat is een paar maanden oud, en het meisje, een genie uit Gent, krijgt uh, hersenvliesontsteking en sterft. Als je zoiets leest, dan vind ik dat je als lezer moet voelen wat dat met... ...de moeder met Céline doet. Ja. En ik denk dat ik daar aardig in geslaagd ben. Ja, en um, ja. nadien hebben ze nog een dochtertje gekregen. En Leo was zo, zo paternalistisch... ...die jongen kon niks fout doen. En dat meisje, hoe slim ze ook was... ...dus zijn uh, tweede dochter die blijven leven is... Die kon echt bijna niks goed doen ja, voor ja, de vader. Ja. Ja. En oh, die wat is afschuwelijk, hè? Ja, ja, als je dat leest, denk weet, Hij had zelf zijn les moeten trekken uit wat zijn vader wil en wat zijn moeder wil, zou je denken. Céline zegt dat ook letterlijk tegen hem. Maar je zou het nooit geweest zijn wie je nou was als je moeder je niet aangemoedigd had. Ja. ja. Maar hij doet zijn best, maar hij kan het niet. Nee, nee. nee. En wat is er van die dochter geworden, weet je dat? Ik vind een prachtige vrouw. Als je de foto's ziet, opvallend is hoeveel uh, materiaal je vindt. Paspoorten, uh, uh, fiscusgegevens, uh, passagiersgegevens. En dus zie je daar de foto's van uh, de dochter, Nina, op, la op later leeftijd. En als ze zelf kinderen heeft. Prachtvrouw, moet een heel intelligente vrouw geweest zijn. Maar ze is wel drie keer getrouwd, ze heeft het geluk... ...heel moeilijk gevonden. Ja, dat had ik ook nog willen vragen. Ben je nog op familieleden gestuurd? Ik heb contact met een achterkleinkind van hem. Joeg Kerker, En die doet alles om zijn overgrootvader... ...niet in de vergetelheid te laten vallen. de van Nina? Of van George? Van Nina. Van Nina. Ja, ja, ja. Ja. Ja. Ik weet niet of het zo geschikt is, maar ik ga het toch even zeggen. Um, de familie was niet zo happig om materialen te laten lezen. Want er is ook een drama geweest uh, in het gezin. De zoon George heeft een... een kleinkind gehad, um, of ja, ik zeg het goed, en die heeft zijn moeder, de moeder van dat kleinkind vermoord. Zo. En dat is heel traag. Er is een film over gemaakt, zeer sensationeel. En dan denk ik, ja, ik begrijp dat ze daarom niet graag documenten weggeven. Maar wat mij opgevallen is, toen ik al die documenten doornam, een paar dingen die zeer actueel blijven. Hebben we daar tijd voor? Bijvoorbeeld de kerk die met haar regelgeving, zal ik maar zeggen, uh, uh, mensen of gelovigen in een moeilijke positie brengt en dat er dan priesters zijn met een heel warm hart die dat op een menselijke manier oplossen. En dat heb ik geprobeerd te illustreren ja. met dat doodgeboren Kindje. kind. Ja, ja, ja. En dat vond ik zo mooi. Het geloof speelt trouwens wel een rol in dat boek. Want die moeder is diepgelovig, zijn zus diepgelovig. Ja, nou, Lourdes oostakker Ja, maar in al hun brieven ja. schrijven ze: Och, we hopen dat God ons nog lang in, in goede gezondheid ja. houdt. En dat je niet verongelukt met je fiets of met je auto. Dus het geloof speelt daar een rol. Een ander ding waar ik me zeer op verwonderd heb, hoewel ik het weet de Eerste Wereldoorlog breekt uit en Amerika doet pas in 1917 mee. Dat dat vrijwilligersleger dat die jongens massaal zich opgeven. Ja, dat zou ja. de Stoner, dat kun je daar ook oh. lezen. Heb je Stoner gelezen? Nee, nee. nee. nee. Nou, daar zie je hetzelfde. Oh. Dat dat, die jongens die gaan massaal naar die, het, ...zijn zoon zit in het laatste jaar van de universiteit... ...moet nog één trimester doen... ...en hij zegt: pa, ik heb mij ja. opgegeven... Ja. ...en die vader zegt: oh, ja, ja. ik ben zo Amerikaans gezind... ...maar alsjeblieft blijf thuis... ...en hij zegt, je hebt mij zo opgevoed... Ja. ...en hij zei, maak dan eerst je studie af... ...en waarop die <laughs> jongen zegt... ...ja, de hele groep heeft zich opgegeven... ...de ja, hele klas ja, heeft, ja, de hele heeft zich opgegeven, ja, ja, ja. ...en dan Want zegt hij... Nou ja. Ja, ...en train dan nog wat... ...en blijf... ...maar, ja die naïviteit waarmee ze hun idealen ja dit doet mij aan Syrië denken uiteraard ja, want ja, ja, ja. vanuit hun ideaal uh, willen ze toch de wereld blijven ja. verbeteren en hij overleeft het maar ik dacht toen ik het boek las nou die sneuvelt kan niet alles maar uh, ik las dat al in de boekjes van Anne van het Groenhuis de kinderboeken yeah. van de dochter van Anne <laughs> ja ik, uh, ik moet zeggen uh, de correspondentie op het einde laat zien hoe vreselijk die oorlog geweest is in België. En zijn vriend gebruikt ook, dat is een woord wat ik wel uit de brief genomen heb, agonie. Omdat het zo goed weergeeft wat die mensen gevoeld hebben. En dat dat leed is waar niet over gesproken wordt en daardoor nog veel dieper gevoeld wordt. Ach, het, het was zeer ontroerend om dat te lezen. Mm -hmm. Mm -hmm. Ja. Nou, uh, Hilda, ik heb uh, nog geen recensie geschreven. Ik heb het boek gelezen en ik vond het een geweldig boek. Het sleurt je van begin tot het einde erdoorheen. Dank je Ik kan het uh, de lezer uh, zeer, uh, de luisteraar, zeer, zeer aanbevelen. aanbevelen om te lezen. Dus, het is een geweldig boek geworden. Geweldig boek geworden. Dan heb ik ja. nog één klein vraagje voordat jij naar de recensie ja. gaat? Uh, wordt het nou in België groots uitgegeven, in, in Gent met name jouw boek, omdat het 150 jaar geleden is? Um, op de geboortedag, 150ste verjaardag van zijn geboorte, mag ik het in Gent aan de Universiteit in het Museum van de Geschiedenis van Wetenschappen. Presenteren. presenteren en daar zal zijn achterkleinzoon bij oh, zijn ja. uit Amerika oh, mooi, Ja, zo. ik ben, ja, ja. ben een zo blij trotser. dat ik dan ja. nog even heb gevraagd oh. ja, ja, ja, ja, ja. mooi mooi mooi heel, heel mooi ja. Ja. Ja. Ja. Ja. nou uh, ik weet het niet het is tien voor acht je mag nog een klein stukje muziek klein stukje muziek van Ramsey Shaffi, want die wordt deze tijden zo geëerd en nou even een leuk liedje de een die wil de ander dat duurt drie minuten Misschien moeten we iets eerder afhaken. Zie je niet samen voor een vrouw en een man? En de man zei nee, wat is het dan? En de vrouw zei toen, zie je daar niet hoe je me de keel uithangt, Piet. En toen was het gebeurd en toen was de boot aan en toen zijn ze maar uit elkaar gegaan. Ik zie er iets in, dacht de man van een vrouw. En de man zei toen, ik hou van jou. En de vrouw lag doodje oh en viel voor de bijl. Maar het eind van het liedje had niet zoveel stijl. De wekker liep af, de morgen brak aan en toen was hij al stiekem van gegaan. De ene wil een ander, maar die ander wil die ene niet. De ander wil een ander en die ene niet. Heeft verdriet, zo ging het en zo gaat het, en zo gaat het altijd aan. En zo gaat het altijd uit, en zo zal het altijd gaan. Hij is hoogst interessant, dacht een vrouw van een man, want hij zwijgt zo mystiek, daar hou ik van. Maar na een tijd, toen zei hij eens wat en toen bleek dat hij niks te zeggen had. Weer nul op request, zij ging weer op pad. Op zoek naar een man met meer woorden, schat. Ach, eindelijk dan, dacht een man van een vrouw. Deze blijft mij eeuwig trouw. Ze leek zo solide met hoeden en met vos. Maar na een tijd, barst hij biesten haar los. Ze scharrelde hier en ze scharrelde daar. Ook deze twee bleven niet bij elkaar. De ene wil een ander, maar die andere wil die ene niet. De andere wil een ander, en die ene heeft verdriet. Zo ging het en zo gaat zo gaat het altijd aan, zo gaat het altijd uit. Nou, ik heb een recensie uh, in verband met, met onze gast op het literair café eind september: Frits van Oostrom. Dus dit is een voorbeschouwing, min of meer. Wereld in woorden, geschiedenis van de Nederlandse literatuur, 1300 tot 1400. Bert Bakker, Amsterdam, 200, 2013. Aan wereld in woorden was stemmen op schrift vooraf gegaan. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur vanaf het begin tot 1300. Wie dat gelezen heeft, kan het vervolg niet ongelezen laten. Nu ik beide kloeke boeken gelezen heb, moet ik de luisteraar van dit uur wel toeroepen... Lees van Oostrom, groter genoegen is er niet... en je komt een vracht aan de weet over de eerste eeuwen van de Nederlandse literatuur. Kees Vens, zalige gedachtenis, schreef over deel 1. Voor mij absoluut het literaire hoogtepunt van 2006. Vrij Nederland oordeelde destijds... dit boek is literatuur over literatuur. Zeven jaren moesten we wachten voor de 14e eeuw ter wereld kwam om het zo te zeggen. Wereld in woorden. Het was het wachten waard... We maken kennis met heel wat Jannemannen. Ik noem maar slechts enkele. Jan van Mandeviel, Jan Ipperman, Jan de Weert, Jan van Boendalen, Jan van Leeuwen, Jan van Ruusbroek, Jan Mauritoen en Jan Praat. Natuurlijk was het niet alles Jan wat de klok sloeg. Er waren ook mensen als het Augustijnke van Dort, de anonieme Bijbelvertaler van 1360, Beatrijs, Dirk Potter, Dirk van Delft, Geert Grote, Willem van Hildegaasberg en vele anderen. Op bladzijde 306 komen we zelfs een Lisbeth van Riel uit Goorlen tegen. Maar die schreef niet. Soms is de auteur van de meest imposante werken onbekend. Dat kan het geval zijn met de IJverige Kartuizers. Van Oostrom, citaat: Wellicht mede uit voorzorg. Tegen zijn beknagers, maar bovenal vanuit de monastieke ootmoed van het Amo Neshiri, ik begeer niet gekend te worden. Zeker bij Carthuisers was dit naast hun zwijgen een weloverwogen keus. De depersonalisatie en zelfnegatie waren voor hen tweede natuur. Laten we dat respecteren en er niet te veel naar ons toe proberen te halen, maar hem aanvaarden als een fenomeen op afstand. De meest woordenrijke zwijger uit de Nederlandse literatuurgeschiedenis. Einde citaat. Ziet u, dit is echt van Oostrommeke. De meest woordenrijke zwijger uit de Nederlandse literatuurgeschiedenis. Wat een vondst. Beknager, maar dat begrijpt u ook wel, is een veertiende eeuws woord voor kritikaster. En zo heel schroomvallig gaat onze auteur niet om met de anonieme karthuizer, ...want hij heeft goede redenen om aan te nemen dat het Petrus Nagel is... prior van Herne in de jaren 1366-1369. Maar zekerheid is er niet. Ach, met zulke onzekerheden valt goed te leven. Nog een ander specimen van Van Oostroms stijl en humor. Een reus in het landschap van de 14e eeuw is Jan van Ruusbroek. Van Oostrom sluit zijn beschouwing over hem aldus af... Citaat, al meteen na Ruisbroeks overlijden was er verering rond zijn graf en koesterde men reliquieën zoals een tand en strenge haar. Tussen haakjes een stuk van Ruisbroeks heup bevindt zich nog altijd in de parochiekerk de Ruisbroek in een door twee kardinalen verzegelde ver, vergezegel, luxe glazen kist. Omstreeks 1420 kreeg hij een biografie in zowel Latijn als Nederlands geschreven door Hendrik Uitenbooghaart. De biografie helpt al vervaarlijk over naar hagiografie, bijvoorbeeld waar we lezen hoe Ruusbroek zich als baby van zeven dagen oud in het wasbekken zou hebben opgericht ten teken van zijn streven naar het hogere. Gegeven de bijzondere vereering voor zijn persoon heeft het eigenlijk vrij lang geduurd voordat hij zalig werd verklaard en wel door Pius X op 9 december 1908. Vermoedelijk zijn de frictie met Gerson en het zonder differentie voor de curie aan hem blijven kleven. Volgens sommigen zijn ze zelfs prohibitief geweest... voor Ruysbroeks heiligverklaring... die al in de 17e eeuw werd voorbereid... maar nog nooit is afgekomen. Misschien mogen we zeggen, gelukkig maar... een iets wat zwevende status tussen gewone sterveling en heilige... is per saldo wel zo toepasselijk... voor een man die het heil zo in het midden zocht. Einde citaat. Schitterend, maar... Er is niet alleen zaligheid en heiligheid in de 14e eeuw. Gelukkig maar, zou ik van Oostroom na willen zeggen. Een fraai hoofdstuk wijdt hij aan liefdesraadsels... waarmee men de lange avonden stuk wist te slaan. Deze vraag bijvoorbeeld. Wilt u bemind worden op de navolgende wijze? U zou uw geliefde toestaan een andere man lief te hebben gedurende één jaar... maar daarna zou zij gegarandeerd heel haar leven u blijven lief hebben en trouw zijn. Zou u daarin meegaan? Het gewenste antwoord op deze uitdaging moet luiden. Zo helpen mij de goedertieren God, dit zou ik niet kunnen afspreken. Ze mag met mij doen wat ze wil, maar ik gaf die toestemming niet. Commentaar van Van Oostrom. In de minnekwesties is de liefde vaak een bron van raadsels, maar ook voorwerp van onderhandeling. Ook dat past bij de 14e eeuw, tijdperk vol economische bedrijvigheid, de liefde als roerend goed. Schitterend. Ten slotte want ik kan alleen maar te hooi en te gras te werk gaan... vestig ik de aandacht op wat wel de grootste hobbyhorst van Van Oostrom moet zijn. Zijn voorkeur, nee, zijn passie voor de alliteratie. Het wemelt door heel het dikke boek heen van alliteraties. Soms verdenk ik hem ervan dat hij iets voor waar aanneemt als het allitereert. Als het niet allitereert, is het waarheidsgehalte verdacht... Zo kan hij bijvoorbeeld allitereren van CITO tot het CDA, maar ik zal een uitvoeriger voorbeeld citeren. Als hij over Brugge schrijft in de 14e eeuw, zowat het centrum van de toenmaals bekende wereld, lezen we het volgende. Vooral de handel in wijn kende een enorme schaal. In de haven van Damme waren in 1385 alleen al twintig makelaars actief die louter deden in wijnen uit Poitou, waarvan dat jaar alleen al... Uh, waarvan dat jaar 94.000 hectoliter in dammen binnenzeilden. Naast 35.000 hectoliter Duitse wijn en een onbekende hoeveelheid Spaanse. Bourgondische wijnen werden intussen over land op karra aangevoerd. En verder, messen uit Solingen, bond uit Bulgarije, damast uit Damaskus, vandaar de naam, evenals gaas uit Gaza, baldekeinen uit Bagdad en mousseline uit Mosul Aan de Tigris, tegenwoordig Noord-Irak. Moeten we stoppen? Al, dan, dan krijg ik hem niet rond. Maar goed, dus uh, die alliteraties van, van, van, van, van Oostrom zijn soms werkelijk lachwekkend. Uh, dan, dan gaat hij daar zo mee tekeer. Dat je denkt, ja dat kan haast niet. Maar goed, uh, het is een uh, geweldige schrijver. En na nou, verluidt ook een boeiende spreker. Uh, aans, nee, eind september, let er een beetje op in het Literaire Café. 27 september. 27 september. Nou, dit was het uh, uur Literatuur. Bedankt voor het luisteren. heel Hilda, bedankt. Tot de volgende keer. Log Radio op 105.6